Iedere sport en competitie heeft zijn eigen podcast, maar de belangrijkste niet. Voor die bal, derde klasse Q, Regio West. Wij worden kampioen dit seizoen. Dit is aflevering 4 van de Kroniek van het Kampioenschap. Met Bauke Smit. Hallo. En Koen de Keizer. Hi. Yes. Bauke, hoe gaat het met jou als mens? Het gaat hartstikke goed met mij als mens. Uh, ik heb van het weekend uh, heb ik, uh, dierendag gehad bij de Ranzijn. Uh, traditioneel gezien is dat altijd op 4 oktober. Maar Ranzijn in al zijn wijsheid heeft besloten dat dat op 6 oktober uh, moet. Want dan is het weekend ja. en dan hebben mensen tijd om, uh, om naar de Ranzijn te komen. Uh, Even duidelijkheid, dat is de plek waar jij je dierenarts bent. Yes, ja. correct. Uh, en uh, ik, uh, ik, was, uh, ik had als taakje uh, de gratis gezondheidschecks te doen. En daar komen best wel veel mensen op af. Dingen die gratis zijn? Dat, uh... Gratis is, uh, ja, zeker uh, in het segment waar wij zitten. Gratis is, uh, nou, heel mooi. Maar dan komen er dus heel veel mensen met een leuke nieuwe puppy die even kennis willen maken bij de dierenarts. Of uh, um, ja, gewoon eventjes naar hun kat willen laten kijken om te kijken. Is hij gezond of niet? En moeten we daar nog wat mee? Maar daar komen dus ook mensen op af. Zoals een mevrouw bij mij kwam. Uh, ja, mijn kat is bij een andere dierenarts uh, is helemaal onderzocht. En uh, ze hebben een echo gedaan en daar hebben ze een gezwel gevonden in de darmen. Um, en daar moest toen een van gedaan worden. Uh, ja, wat vindt u daar nou van? <laughs> dus je was een gratis second opinion? Ze wou... Nee, ze wou van mij horen wat ik met die bult wou. Ik zeg zo... Mevrouw, ik, ik weet niet... Ik heb uw kat nog nooit gezien. Oh, ze dat hem niet bij ze. Ja, ja oh. ik had... Dit was de eerste keer dat ik haar zag. Oh, ja, ja, zag. Okay, ja. ja. Uh, maar... Ja, De... verder geen geschiedenis voor mij. De... Ik heb die hele echo niet gezien. Ik, heb, ik ken het voortraject niet. Wat is er al onderzocht? Uh, en voor mij verwachten ze dat ik dan een mening ging geven over een bestaand medisch probleem. Waar ik niks vanaf wist. Raar. Raar. Dus ik heb gezegd, mevrouw, ik zou het even met uw eigen dierarts uh, bespreken. Voor zover ik nu kan zien, gaat hij niet onmiddellijk dood. Dus... <lacht> nou, dat is al heel geruststelling. Dat, ja. dat is wat je doet. Tegen ja. mensen zeggen, hij gaat niet dood. Hij gaat niet dood. Lekker. Wanneer die dood gaat, weet ik niet, maar niet nu. Dus je hebt gewoon de hele dag uh, gratis honden en katten bepoteld? Ja, eigenlijk wel. Lekker. Nou, goed, uh, ik heb nou, gelijk maar even een vraag over. <laughs> uh, gratis consult, als we toch bezig zijn. Ja. Uh, Vicky de Lijktijger, uh, mijn uh, kitten, die is nog een beetje van het bijten. Ja. Uh, als ik hem aai en het staat hem niet aan, dan is het gelijk hap. Ja. Hoe ga ik hem dat afleren? Oeh, dat is lastig. Eh. Uh... Binnen de uh, gedragswetenschappen zou je dan geen aandacht moeten geven. Als in... Hij is zo schattig. Ja, hij is zo schattig, <laughs> maar je wil het hem afleren. Ja. Uh, dus uh, ja, voornamelijk bij honden werkt dat fantastisch. Bij katten iets minder, maar gewoon wegzetten, niks meer met hem doen. Ja, dat Pas doen we als hij weer normaal doet, dan ga je hem weer aandacht geven. Ja, ja, ja. Maar het is een lastig probleem. Uh, we hebben het bij uh, de kat die hier uh, rondloopt ook er maar net uit kunnen krijgen... Uh, en hij vindt het nog steeds heel leuk om te bijten. Ja, het is zo, het, lastig. Soms is het een beetje zo speels happen en dan bijt hij niet door. Dat vind ik prima, dat mag. Ja. Maar soms dan valt hij ook echt gewoon, niks gewoon aan. Ja, en ik denk dat dat ook een beetje frustratie is... omdat hij niet helemaal zijn ei kwijt kan... omdat hij nog niet echt buiten komt. Nee, ja, dat is waar. Hij is nog niet gecastreerd en nog niet gechipt. Ik denk, nee. uh, nou, nog een weekje, misschien twee... dan, uh, dan, uh, dan is, is hij uh, een half jaar en dan... Uh, dan is hij rijp. Dan is hij rijp. Zo'n ballen die... Zijn <laughs> ja. Onze kat heeft wel flinke ballen ondertussen. Ja, ja. Je hebt ze gezien. <laughs> Zeker. Um, ja, De vallen in, niet ja. bij konijnenballen overigens. Konijnen hebben grote ballen? Konijnen hebben gigantische ballen. Echt? Ja, en ratten ook. Ratten relatief net zo groot als... Nee, die hebben net zo grote ballen als konijnen. Alleen dan zijn het nog kleinere beestjes. Dus, oh, kijk je dacht iets te leren over volleybal, leer je toch iets over testicles van beesten. Dat is toch fijn? Yes. Hé, hey, eerste wedstrijd hebben we achter de rug. Ja. Yeah. We hebben gespeeld tegen Kratos. Ja. Wat was jouw idee over de wedstrijd? Nou, uh, Kratos is een team dat uit uh, de vierde klasse kwam. Uh, zijn daar uh, gepromoveerd. Uh, en komen nu een klasse hoger. En daar waren ze niet helemaal op voorbereid. Nee. Nee. Dus, uh, nee. <laughs> nee. Ik heb zelden zo'n ongemotiveerd team tegenover me gezien. Die, die gaven het uh, vrij snel op. Ja, nou ja, ze zagen ook wel in dat het niet heel soepel liep. Uh, eerste set, uh, nou ja, dat was eigenlijk een oké okay normale set volgens mij. Uh, was 25-14, dus we hadden wel echt de overhand. Uh, tweede set leken ze terug te komen. Ja, ze liepen, liepen. Ja. Ze kwamen lang, lang, deden ze mee. Tot een bepaald moment toen... 1313 uh... ja, 13-13 of zo stond het, of 15-15. Ja. En uh, daarna pakten wij weer gewoon de totale overhand... 2517, Ja. Toen kwam de set der zetten. De set der zetten uh, waar ze echt alle motivatie verloren. Dat is 25-8. En de laatste set 25... 15... 13. Uh, 13. 13 oh, dat ja. kan ik kan niet lezen. Totale uh, 4-0 en 100 punten voor ons dus. En 52 voor, uh, voor Kratos. Ja, het, was, uh, het stelt niet zoveel voor. Ik hoop niet dat dit een voorbode is voor de rest van het seizoen. Ik denk wel dat zij... Uh, ze hebben groeipotentie. Alleen ze waren gewoon totaal niet voorbereid op, uh, op wat ze tegenkwamen. Ja, een aantal spelers waren al aardig... Uh... Aan de, aan de maat. Dus ik weet niet hoeveel groeipotentie daar nog in zat. Nou ja, ik denk wel dat, dat er nog wat beters uit kan komen. Als in paas iets beter wordt, als ze iets slimmer gaan spelen. Ja, dat is waar. Er is ja. een reden waarom ze uit de vierde klasse gekomen Ja, zeker. Hè? En ze konden wel, ze konden wel aanvallen. Bij het, ja. bij het inslaan was het wel te zien, maar uh, nou ja, mocht het de volgende keer... Uh, ik maak me niet zo druk om verkratels. Nee, zijn... ik ook niet. Maar er zit nog iets meer potentie dan dit in. Want ja, uh, ja dit was wel een beetje jammer. Speelde speelden met uh, um, Warner uit heren vijf, die uh, is oud-heren vierde. Die deed mee omdat uh, Jasper door zijn enkels gegaan op de training. Was je daarbij? Ja, daar was ik bij. Uh, dat, ik uh, die maakte even een, uh, een zijwaartse stap. En die, die moest achteruit lopen of zo. En toen deed hij iets gewoon iets heel onhandigs. En ging er volledig doorheen. Dus hij blesseerde zichzelf? Hij blesseerde zichzelf, ja. Dat, uh, hij probeerde nog een bal te halen en dat deed hij onhandig. Oh. Nou, hij er, die viel lekker in. Dus dat, was, dat is fijn om te weten. Die kunnen we altijd erbij vragen. Er zit een heren 5. Dus ja. die kan gewoon uh, horizontaal invallen. Komt van vorig jaar wel uit Heren 4, Dus uh, weet ook, kent het team ook. Uh, ja. Ja, en kwam goed mee. Dat is uh, zeer prettig. Ik wil jou nog even wijzen op, uh, op het wedstrijdverloop in de laatste set. Ik klik even in het DWF. Ja. Even kijken, bij nummer 48 dan ben ik. ik wil je even wijzen op mijn service-reactie hier zo? Ja, die was wel heel fijn Zes, zes services achter elkaar. Ik heb, ik heb mijn één set gespeeld. Ik heb alleen de laatste set gespeeld. Verledig terecht, want uh, allemaal, uh, de andere dia stond echt prima te spelen. Dus, uh, uh, en ik heb ook die niet getraind. Dus uh, groot, uh, groot gelijk dat uh, Joost het allemaal opstelde. Uh, maar de laatste, service, uh, of laatste set mocht ik even serveren. Ik heb volgens mij zes identieke services uh, geleverd. Ja, gewoon steeds <laughs> op hetzelfde plekje. <laughs> Waarvan er dus nou, vier of ketsen of gewoon direct op de grond waren. Ja... Uh... Ze hadden een Libro, maar ja. alleen in naam. Ja, had een andere klusje aan. Dat, ja, ja, dat, was, dat, het. dat ja. was het eigenlijk. En volgens mij, we hadden uh, uh, uh, ergens in de derde set hadden we ook nog een, een serie van, uh, van vijf punten achter elkaar. Ja. Uh, zes punten achter elkaar, ja. Dat, uh... Dus, uh, nou ja, die laatste set stelde echt niks voor. Die, die man die probeerde ook gewoon de bal weg te trappen, op het laatst. Ja. Ja, ja, ja, en toen werd het nog een punt. Ja, ja precies toen. wonderbaarlijke wijze viel die bij ons weer in het veld. Ja, en andere, andere uh, punten. Toen, was het, uh, <laughs> toen zijn we met z'n allen gaan klappen, ja, dat was, het, was wel echt een mooi punt. Toen dat was uh, het uh, 24-13 uh, en toen maakten wij de 25-13, toen was het afgelopen, dan konden we lekker aan het bier. Ja, sympathieke kerels. Ja, dat ja inderdaad uh, aardig hilarious. ja dat wil dat, ik wel. Uh, ze namen een, uh, een verlies, wat je toch wel vaak bij teams die... Ja, je, echt zwaar verliezen, dat zie je niet zo vaak... dat ze echt gewoon sportief hun verlies nemen. Maar nee. dat was echt... Uh, echt geen, uh, geen, geen opmerkingen daarover. Uh, nee, dat is aardig lui. Heel sportief. Ik, uh, ik denk dat ze wel begrijpen... dat ze nog even een plek moeten zoeken in de derde klasse. Nou. Zeer zeker. Nou ja, we komen ze nog een keertje tegen. Dus dat komt vast goed. Uh, zullen we even verder kijken wat er verder nog gedaan is? In de competitie, sinds de yes. vorige keer dat we elkaar spraken... althans, achter de microfoon... Dan spreken we spreken elkaar echt wel vaker... Oh, ja. uh, Jupiter heeft twee wedstrijden niet gespeeld. Die heeft tegen Protoss en Kratos uh, allebei uitgesteld. Oké, okay, misschien hebben ze blessures of iets dergelijks. denk eens, uh, mm. Misschien is de enige weg naar uh, oude water opgebroken. Ja, bijvoorbeeld. Kan, hè? <laughs> de enige auto in het dorp is stuk. Ja. <laughs> uh, DVC speelt, heeft final gewonnen van UV Sphinx. Niet zo gek. Switch final van Kratos ook gewonnen. Dus die uh, hebben we nu al wat Dat zijn wij. ja. ja. Uh, Sphinx heeft tegen Bevok 4-0 verloren. Protoss DVC 4-0. En VSTS Jupiter. Hé, hey, ze hebben wel een wedstrijd gespeeld. Uit. 4-0 voor VSTS. Ja. Uh, Jupiter ja. is denk ik niet een... Uh... De, wat is het ook weer? Oh, dat is Oudewater. Oh, dat is Oudewater. Okay, ja. ja. Ja, die uh, uitspelen ze dus wel. en hebben ze ook 4-0 verloren. Dus ik snap ook wel dat die eerste wedstrijden hm. hebben, We hebben uitgesteld. Uit. Ja. Ja. We zijn dus bij de stand Bevox staat hier, staat bovenaan. Twee wedstrijden gespeeld, 10 punten. VSTS 2, 8 punten. DVC 3 wedstrijden gespeeld, 7 punten. En wij staan toch op een mooie vierde plek met één wedstrijd en vijf punten samen met Protons. Alleen wij hebben een beter set -contient. Op uh, verliespunten staan ik, we. Aan. Ik denk ook wel, als ik heel eerlijk ben, dat wij uit, tegen de, de laagste van de, van de pool gespeeld hebben. Ja, ja dit, was, uh, dit was duidelijk de zwakste broeder. Ja, de UVV Swings is misschien ook nog een. Uh mededinger daarvoor, maar ja. dat gaan we even afwachten. Die hebben drie wedstrijden gespeeld en nog niks gewonnen. Dat is ook wel sympathiek. Dan zijn die nee. luid tegen wie we op toverpot speelden, met z'n vijven. Ja, daar hadden jullie een setje tegen verloren, nee, ja. geloof ik, uh, of niet? Ja, het ja. ja. zal ons niet meer gebeuren. Nee, dat mag ik hopen of niet. Nee. Ik vond uh, trouwens, om nog heel even op de wedstrijd terug te komen... ik vond Kom. dat we de concentratie fantastisch hielden. Ja, dat was netjes. Want ja. uh, het, het grootste valkuil is altijd als je tegen een zwakke tegenstander speelt is het om uh, uh, um, um de concentratie hoog te houden en zelf fouten uh, foutenlast te ja, dan, dan, uh, dan wordt het laag. meer een wedstrijd tegen jezelf. Ja, ja dat ja. is zo. Ja, dat hebben we netjes gedaan. En we uh, met een vaste basis wel. Redelijk. Ja. Um, ik heb dus bij een setje gespeeld. Alex heeft helemaal niks gespeeld. Alex heeft helemaal niks gespeeld. Vond hij niet leuk? Maar, nee. Maar goed, uh, uh, wij hebben met z'n allen besloten om Joost... Uh, de vrije hand daarin nee. te geven. Dus uh, ja. dat heb je maar te pikken dan. Helaas. Extra pijnlijk was wel dat hij daarvoor uh, de wedstrijd ervoor uh, bij Heren 5 uh, meedeed. Althans, uh, als wisselspeler uh, had hij yeah. gedaan. En uh, toen heb ik hem ook niet gebruikt. Uh -oh. Dus die man heeft acht sets achter elkaar op de bank gezeten. Dat is wel zier. Eigenlijk. Op het veld waar zijn vriendin ja. aan het tellen was. Dus die zat, oh ja, ik ga lekker op dit veld tellen want dan kan ik Alex in actie zien. Oh nee. Die dus heeft Alex alleen maar uit zijn neus zien vreten. Ja, ja, ja. Was hij niet blij mee. Nee. nee, hij was niet blij mee. Maar ja, ik snap het wel. Um, we stonden gewoon goed te spelen. En dan... Uh... Ja. Ja. Ja, toch? En uh, jij bent ook gewisseld voor Warner op een gegeven moment. Ik denk dat Warner misschien nog wel meer gespeeld heeft dan jij, of niet? Nee, ik heb uh, de eerste twee... De anderhalve set en de laatste set. Oh, gespeeld. ja. Oh. Dus ik denk dat ik net iets meer dan Warner heb oh, gespeeld. Ja. Uh, maar Joost was daar meer gefrimmel aan het net. En daar is uh, Warner beter in. Ja. Dat, ja. Uh, die is erg lang en uh, die friemelt er wel. En plots... Ja. Grimmel in elke andere locatie is bouken beter in, maar aan het net moet je warner hebben. Ja. Ik heb dorst. Bier van de Week. Bier van de Week. Bauke heeft of uh, Mike de flesje al gemaakt, dus ik doe even zo met mijn vinger. Ah, oh, ook lekker. Het is uh, Gools Radler. Want het is dit jaar, of deze Citroen. week. Citroen. Citroen. Ja, ik geloof dat je ook een, een andere variant hebt. Met hm. Iets anders erin. Het is deze week nog 20 graden, dus het mag nog eventjes, dacht ik. Ja, maar het is ook gewoon lekkere limonade. Is het ook? Nou, proost jongen. Cheers. Gols, als jullie. Luisteren. Spons, Gols. Ja. Hoef niet per se radelen. Drop ons maar een mailtje. Ja, aan het einde van de podcast. Contact. Jullie komen uit Utrecht, toch? Gols, nee, is niet. Oostenrijk. oost Engels. Ja. Ja, Ja, sorry. Gols zoeken. Enschede naar Utrecht is niet zo ver, dus. Ja, breng ons gewoon even wat bier. Ja, geeft. Ja hoeven we er niks voor te doen. Nee. Allright. De komende wedstrijden. We spelen ja. uh, 13 oktober. Is de volgende wedstrijd. Ja. DVC uit. Zaterdag is dat. Zaterdag is drie bruggen. Drie bruggen. Weet jij waar het ligt? <laughs> uh, nee. Bij Gouda schuim. Ik moest het opzoeken. Ik oh, wist het ook ja, niet. Ja. Nee. Het heeft een eigen afslag op de A12. Oh. Nou, ja. Dan, dan zou ik er. Was, het zou best kunnen dat ik er gewoon... Elke dag langs. zie. <laughs> als ik naar mijn welk werk ga, dat ik er dan langs kom, ja. Ja, dus, uh, uh, Die hebben uh, Vino gewonnen van UVV Sphinx en Vino verloren van Protos. Ja. Yeah. Uh, Pelle, onze spelverdeler, heeft ze gezien op bij Protos. Ze, ze hebben een goede Libro en ze hebben een goede midden, maar ze hebben slechte paaslopers, dus dan weten we op wie we moeten serveren. Yeah. Nou, ik, ja. goed uh, Vino gewonnen, Vino, ik vind het lastig om iets, iets over te kunnen zeggen nog. Ja, dat, het, lijkt, het lijkt een middenmotor te zijn als ik zo een beetje kijk. Ja. Uh, Protos zal wel hogere regionen zijn en uh, Sphinx is ja, duidelijk de lagere regionen. Ik moest wel lachen om, uh, om uh, Alex in de, in de team-app, die riep, uh, zullen we stiekem een brug bouwen? Ja. <laughs> en dan zeggen, nu heet jullie vierbrug <laughs> <laughs> Ja, nee. Uh, om even het niveau van onze team-app aan te geven trouwens. Ja, dat was, uh, dat was het vervolg op uh, uh, waar één en twee bruggen uh, lagen, vroeg <laughs> iemand. En uh, ja, dat was vroeger drie bruggen voordat ze de extra bruggen bouwden. Be ik heb even gekeken op de website van DVC. Ja. Dus is uh, in stijl vol grijs en rood. Ja. Ze hebben een logo met een volleybal erin. Ik vind het qua, qua kleuren niet eens de slechtste site die ik ooit gezien heb. nee. Nee, het is. Uh... Dat, uh, het is redelijk rustig voor het oog. Ze hebben alleen maar echt een hele kuttige woordgap in de sportlight. Sportlight. De R ook nog tussen. aanhalingsteken, of enfin, tussen haakjes, want dus. anders snap je de woordgrap. niet. Heren 1 heeft nog geen teamfoto geüpload van uh, DVC. Want we moeten tegen Heren 1 uh, Ja, het, het vlaggenschip nee. van, uh, van DVC. Yes. Uh, ze hebben namelijk maar één heren team. Ja, en senioren-dames-teams. Ja. Hmm. Ja, nee, ze hebben, ze hebben maar één herenteam met vier dames teams. Dus uh, die mannen hebben het goed bekeken. Akkoord. Ze hebben toch zeker een team van twee, vier, zes, acht mensen. Hmm. Dus dat helpt ook niet over. Nee. Dirk-Jan Buitelaar, Arno van Dam, William van Dijk, Marco Leber. Marco Leber! Ja. Marco schrijft met een K, dus dit is sowieso een Duitser. Ja. René Noordegaaf, René met twee E's is volgens mij een vrouwenaam. Ja. Nou ja. Nee. We hebben vorig jaar ook tegen vrouwen gespeeld en verloren, dus... Uh, dat kan, ja. Niks over Serieus? zeggen. Serieus? Ja. Ja, dat was één team en die hadden echt twee vrouwen, ja. drie. Ja. En twee speelden regelmatig, die waren echt heel goed. Dus Oké. Okay. Ja, ja het midden, ja. Ja. Albert Omta, Tom Verburg en Hein Wiegers. Ik Omta klinkt een beetje alsof hij niet uh, per se uh, uit uh, Nederland komt. Omta. Omta, die naam... Uh... Ja, ik heb hem nog nooit eerder gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Het klinkt alsof Roald Daal een naam verzonnen heeft. Inderdaad. Was het niet een van die jongens die zo'n gouden wikkel vond in ja. een chocoladereep? Ja. Omta en de chocola Omta Lonta. Omta Lonta, ja. Nou ja. Uh, nee, ja, verder kan ik niet zoveel vertellen ja, op TVC. Nee, we kunnen niet zien of ze dik of lelijk zijn. Uh... Nee, ik kan wel even ja. kijken wat er op hun Facebook staat. Hebben we een Facebook? We hebben ja. een Facebook. Oh jee. Yeah. Ze hebben een Facebook... Oh, nee, geen Facebook. Geen Facebook. Ze hebben een Flickr-pagina. Ik had verder op hun website hebben ze een Flickr-pagina. Een uh, linkje naar uh, hun feestje. Ze hadden een Savly's uh, Party... <laughs> ter ere okay. van het 50-jaar bestaan. Yeah. En dan hadden ze een fotoboot... Uh, waar, waarin okay. je dus met je dronken hoofd... Uh, in zo'n fotoboot... allemaal chante foto's kan maken. Ja. Yeah. En die staan allemaal online. Oh, makkelijk bereikbaar ja. ook. ja. Dus, uh, nou, volgens mij zitten er niet een aantal onaantrekkelijke dames. Bij. Je kan zien dat er vier dames-teams zijn en een, een herenteam. Want het is, uh, dat zeker. Ja. Ook alleen maar dezelfde vrouwen die het hele tijd en in Ze ook van aan de camera likken. <laughs> Oké, okay, ja. bijzonder. Deze vrouw trekt zo ver de mond open dat ik er ingewanden kan zien. <laughs> ja. Kortom, charmante vereniging, DVC. Leuke drie bruggen. Yes. Ze kunnen een feestje geven. Dat ziet er in ieder geval uh, gezellig uit. Ja. En ze hebben ook nog een... Uh... Oh ja, ik wil het graag even met jou hebben over de historie van DVC. Oh. die is te lezen op dvc3brug.nl slash historie. Wauw. En daarvoor gebruik ik even dit koffiekopje. In 1967 waren er drie mannen, namelijk Arie Groeneweg, Frank van Duren en Gijs Kok. Die bedachten dat ze wel eens willen gaan sporten in de zaal van Kustwijk. Op dat moment was er alleen nog wel voetbal. En zij vonden dat ze wel konden gaan volleyballen. Dit werd besproken met de toenmalige burgemeester. en die opperde dat er dan wel een trainer aangesteld moest worden. Deze werd gevonden in de persoon van de heer Kwaak. met U-U-A-A-K. die wel sportief was aangelegd. Afijn, nou ja, zo gaat het nog een tijdje door. Ik vond het ga... in het inleggeld destijds was 1 gulden. Voor dat geld was je lid van de vereniging. Je betaalde daarnaast elke trainingsavond de contributie. die bestond uit 35 cent. Eh? Ja, nou goed, er staat. Dus... Ja. Ik <laughs> nou, dus de, hele, de hele historie van DVC kun je nalezen op dvcdriebruggen.nl/slash/historie. Het is toch fijn om te weten dat er een uh, sportief aangelegde trainer was die aan werd geweest door de burgemeester. Ja, dat is ook wel een dingetje hoor. <laughs> het, het klinkt echt alsof DVC ligt in het dorp waar Samson en Gert wonen. Weet je, waar maar vijf ja. mensen... Wil... Oh, wat Burkheim is... We willen graag van die ballen. <tie> ja. Ja. <laughs> ja, uh, ja, en het uh, is wel goed om te weten. Zaal Kustwijk, waar ze dus spelen, was eerst alleen maar een feestzaal. Met de houten yeah. vloer. Dus uh, hebben ze toch even snel de lijn opgetaped. Uh. En ik hoop niet dat dat er nog steeds zo uitziet, eerlijk gezegd. Nou, misschien wel, je weet het niet. Ja. Wat... Uh... Alhoewel, laminaatvloertjes snel gelijk. is, Dat is gelijk. ook zo. Dat, uh, is ook zo. En goed om te weten, 7 november start de oliebollenverkoop in uh, Driebruggen. Oh, belangrijk om te weten. Ja, DVC. ze oliebollen, blablabla, blablabla, sorry. cheers. Verder spelen we binnenkort op 18 oktober tegen BVOC. BVOC. En die hebben echt een hele spannende competitie gehad. Die hebben namelijk al twee keer tegen UVV Sphinx gespeeld. En twee keer gewonnen. ja. Ja, <laughs> weinig verrassing daar. teken 4-0 ook. Ja, ze staan dus uh, bovenaan. Ja, ik snap er geen van. Um, maar we kunnen wel even kijken naar... Uh, ze hebben ook geen teamfoto op hun site. Nee? Nee. Jammer. Jammer wel, maar ze hebben wel een piratenfeest gehad. Oh. En daar, uh, daar staan van ook gewoon foto's van op, uh, op Facebook. Jee, <laughs> social media. Het is echt een heel slecht idee om dat allemaal gewoon online te zetten. Uh, het is een kleine... Uh, kantinetje was ah. En er waren precies ah, tien mensen. Dat kantinetje heeft op zich wel een sfeer daar. En ze hebben daar hele goede bittergarnituur, kan ik me herinneren. Ook, even. ja. ja. ja, ja. Nou, dat was een piraatfeest. Die ja, die foto's kan je zien op de, de Facebook van BVOK Penschop. Toch zeker tien uh, mensen die zijn blijven hangen. Ja, waarvan er toch twee verkleed als piraat. Ja, nou, prima ja. toch. Wat je verder ook nog kan zien op de Facebook van uh, BVOK is uh, de Gangnam Style. Met twee oh, zwarte piet. Toegegeven, uh, ja, dit is wel in 2012. Oké, okay, toen mocht het nog. Ja, wanneer was Gangnam Style? Uh, nee, Gangnam Style mocht toen al niet meer. Nee, toch? Maar, <laughs> Zwarte Piet. Had oh okay. ja, ja. Ja, nee, maar het is echt Zwarte Piet. Het is echt uh, best wel ernstig. Ja. Maar goed, de kinderen vinden het leuk. En daar gaat het tenslotte om. Daarom? Ja. Ik verder nog zeggen, oh, ja, op de website van BVOC uh, hebben ze. Ook niet zo heel veel informatie. Maar ze hebben wel uh, wat informatie nog over uh, hun <laughs> sporthal. Oké. Okay. Die heet De Bosrand. De Bosrand. Heeft een uh, oppervlakte van 1000 vierkante meter en is in, in gedeeltes te gebruiken. Oh, ik heb nog wel een leuk feitje. Ja, vertel. Het is de grootste sporthal van de gemeente Lopik. Hoe groot is die gemeente? Wat, welke kernen vallen eronder? Ik heb geen idee. Ik, dit is, Ik het ook op moeten dit is zoeken. toch gewoon de enige sporthal van de gemeente lopen? <laughs> Waarschijnlijk wel, ja. Ja. ja. Ze hebben kleedruimtes met. warme, warme douches. douches. Ja. Dus geen koude douche meer of gewoon zo'n bak met een lepel waar je ja. water uit moet scheppen. De enige koude douche die ze daar krijgen is als wij met ze klaar zijn. Oh. Ja. Dus. Ja, um, en ze hebben een gastvrouw die heet nette. Ja. En er is een ruime tribune aanwezig, dus jullie zijn al een welkom. Ja, dat is... Uh, wanneer spelen we? 18 oktober? Volgens mij 18 dan. oktober, ja. ja BVOC. Oh, we spelen thuis. Oh, we spelen thuis. Dus Nevermind, In je kan gewoon naar Nieuw gekomen. Nou, als we het dan toch over websites hebben. Websites! Ja. Uh, wij willen graag uh, iemand uit ons team uh, flink in het zonnetje zetten, want uh, die heeft uh, geheel in zijn eentje... Uh, ja een website opgericht uh, en en geprogrammeerd wat uh, nog wat voeten in de aarde scheen te hebben um, ja 4 al, uh, switch -vier -al -kampioen .nl. ja is switch h4 alkampioen.nl. ja h4 ja. is switch h4 al -kampioen .nl. ja en die is gemaakt door uh, door Pelle, ja. onze spelverdeler of een van onze spelverdelers um, is sinds kort uh, pas bij uh, bij switch maar Gaat wel goed mee in de, de geest van de meeste mensen die in Heeren 4 zitten. Ja, want hij is uh, chocomel geel. Chocomel geel. Chocomel geel, dat is, uh, chocomel was uh, jarenlang het drankje van Heerenveen. 4. Ja. Na de training en na de wedstrijd werd het al het eerste chocomeletje gedaan. Jazeker. Voordat we aan het bier gingen. Uh, dat schijnt echt goed voor je te zijn, hè, die chocomel met eiwit en shit. Ja, kan ongetwijfeld, alleen, ja. Je hebt gewoon meer zin in bier. Je hebt meer ja. zin in bier. Bier schijnt ook ja. goed voor je te zijn, want er zit ook allemaal elektrolyten in. Alleen de alcohol doet het. Elektrolyten? Ja. Ja, hm? ja dat, het schijnt best wel een goede sportdrank te zijn als je de alcohol eruit haalt. Dus een malt biertje oh. schijnt best oké okay te zijn. Nou ja. Maar dat, uh, ik heb daar niet het onderzoek van gelezen, ik heb over het onderzoek gehoord. Ja, als, als je maar iets van. Oh ja, volgens mij is bier wel goed, dan vind ik het prima. Ja. Dan ga ik het niet prima kapot researchen. Dan moet nee, je niet nee, nee, nee, nee. Daarom. Over uh, is Switch, H4, kampioen.nl. ik vind het echt heel vet. Hij rekent dus voor je uit ja. wanneer de mogelijke kampioenswedstrijd is. Ja. Dus we moeten nu nog uh, op het moment van uh, opnemen nog 76 punten gaan. Dat is nog 16 keer final winnen. En uh, op die manier is de kampioenswedstrijd 21 februari half tien tegen Jupiter tegen heren 2. Maar volgens mij uh, moet je hierbij wel vermelden: hij gaat ervan uit dat alle tegenstanders 4-0 winnen. Dus uh, hij, hij neemt het iets ruimer dan, oh. dan hij zou moeten. En in de loop van het seizoen schaalt dat een beetje terug, volgens mij. Ja, want op een gegeven moment. Oh ja, dus op een gegeven moment heb je dan. Uh... Ik, Ik heb ja. geen idee hoe hij het gedaan heeft, Fuck want nee. dit gaat echt mijn pet te boven. Maar chapeau. Ja, hulde. Hulde. Heb jij verder nog iets uh, te vermelden? Um, nee. Ik ben ook leeg. We nee. zitten toch al bijna een half uur aan het oude? Dat is prima. Prima. Alright. Heb je zin om uh, met ons in contact te komen? Kan via Twitter. Dat is @kroniekkampioen, chroniekkampioen. Of mail naar chroniekvannenkampioenschap Of kijk op kroniekvanenkampioenschap.nl. Bedankt, Bedankt voor het luisteren. Voor het luisteren. En... en tot het kampioensfeestje. Cheers. Hoi.